10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Philips heeft een winstwaarschuwing gegeven voor het tweede kwartaal. Bij de Lichtdivisie vallen de resultaten tegen doordat de vraag in West-Europa lager is dan verwacht. Ook de omzet bij de afdeling consumenten valt tegen. Die divisie heeft het al langer moeilijk. Verder vallen de halfjaarscijfers lager uit door hogere investeringen in innovatie en marketing. Philips zegt dat het in de uitgaven gaat snijden, maar wil nog niet zeggen waar en hoe. Het concern komt op 18 juli met de halfjaarscijfers. Door de winstwaarschuwing kelderde het aandeel van Philips. Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel kort na opening van de AEX op een verlies van rond de 10 procent. De verenigde oppositiepartijen in Rusland mogen niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Ze hadden zich als één partij aangemeld, maar de regering weigert die te registreren. Waarom is niet gezegd? De oppositiepartijen willen in december aan de verkiezingen meedoen... onder de naam Partij van Volksvrijheid. Ze willen ook met één kandidaat komen voor de presidentsverkiezingen in maart. Wie dan de kandidaat van het Kremlin is, is nog niet bekend. Het wordt waarschijnlijk Vladimir, Vladimir Poetin of Dmitry Medvedev. Een van de oppositieleiders zei dat nu al duidelijk is... dat de verkiezingen niet vrij zijn. De KLM vliegt vanaf september op brandstof... met verwerkt frituurvet naar Parijs, in plaats van op kerosine. Het is de eerste luchtvaartmaatschappij die de biobrandstof gebruikt voor een deel van zijn vluchten. Het gaat om frituurvet dat verwerkt is tot biokerosine. Frituurvet inzamelen gebeurt nu alleen nog in de Verenigde Staten. Volgens KLM-topman Camille Eurlings moet dat ook in Europa gaan gebeuren. Maar wat natuurlijk de bedoeling is, als dit werkt, is dat wij in no time uh, dat frituurvet ook in Europa gaan inzamelen. Sonja Bakker zou het graag anders zien, maar het is dat ook nog. Nou, dan worden tal van restmaterialen worden zo links en rechts ingezameld. Waarom zou je niet, zeker ook bij plekken waar groot industrieel frituurvet wordt gebruikt... Hè? je hebt ook fabrieken waar frieten worden voorgebakken om maar eens iets te zeggen... waarom zou je niet op grote schaal dat spul gaan inzamelen? De brandstof met frituurvet kan in alle vliegtuigen gewoon gebruikt worden... zonder dat er aanpassingen aan de motor zijn. Anderhalf jaar geleden maakte KLM de eerste testvlucht op brandstof met frituurvet. Na de zomer vertrekken er meer dan 200 vluchten van en naar Amsterdam en Parijs op bio-kerosine. De Nederlandse overheid is nog niet goed voorbereid op een grote cyberaanval. Vooral een goede centrale coördinatie ontbreekt. Dat blijkt uit een evaluatie van een oefening van de overheid. Daarbij waren zogenaamd computers wereldwijd geïnfecteerd door een virus. Daardoor zouden ook systemen van de overheid plat komen te liggen en vertrouwelijke gegevens openbaar worden. Uit de evaluatie blijkt ook dat het lastig was... snel een beeld te vormen van de omvang van de problemen. En verder werd er lang vergaderd in plaats van snel ingegrepen. Staatssecretaris Teven schrijft in een brief aan de Kamer... dat de overheid meer oefeningen met cyberaanvallen gaat houden. Het weer hier en daar een bui. Later vooral in het binnenland met in het oosten kans op onweer. In de middag van het westen uit Opklaringen. Het wordt vandaag 18 tot 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog korte files bij Rotterdam. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor knopend Benelux 2 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor knopend Ridderkerk 2. Op de A20 Hoek van Holland Gouda in beide richtingen voor knopend de Bresseplein 3 kilometer. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Ouders zijn boos om het plan om schooltijden in het basisonderwijs te veranderen. Muziek maakt kinderen slimmer. Zuiver water is ook afhankelijk van goede koppelingen en kranen. En het kiwi controleert die streng. Is die trouwens goed? Nee, helaas. Komt de markt niet op hier? Nee, niet met deze uitvoering. En ze zullen toch nog wat wijzigingen moeten doen... waarvan we zeggen, ja, dan is het zeker. En de dochtertumeur van Koos Postema. Het is 6 over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Steeds meer basisscholen, dames en heren, stappen af van de traditionele lestijden. En dat, spaar, en dat baart de Belangenvereniging voor Ouders, Ouders en Co, zorgen. Ruim een kwart van de scholen heeft de lange middagpauze... en de vrije woensdagmiddag afgeschaft. En, uh, of wil dat binnenkort gaan doen, het vol continu rooster heet dat. En nog eens 55 procent denkt daarover. Blijkt uit cijfers van de werkgroep Andere Tijden in uh, Onderwijs en Opvang. Werner van Katwijk is directeur van Ouders en Co. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat deden ze toch juist voor u? Uh, voor de ouders? Ja, dat stelt men. Maar wij, zijn, wij vinden het niet zo verstandig. Want uh, onderwijs gaat om kinderen. En uh, onderwijs moet erom gaan hoe kinderen uh, optimaal les krijgen. Ja. En dan staat hij, de, dan sta hij de stil bij het bioritme van die kinderen... en de leermomenten waarop ze het beste presteren. En wanneer zijn dat? Uh, uh, volgens onderzoeken zijn dat de, de momenten tussen tien en twaalf of tien en half één... ...en tussen half drie en half vijf. Dus dat zou erop duiden dat je juist een wat langere middagpauze zou moeten hebben... ...en wat later zou kunnen beginnen. Ja, maar ik weet niet of u zelf kinderen hebt, maar... Ik heb er vier. Maar, maar de mijne zitten na drie uur middag niet meer op school? Nee, dat is, dat is ook de tendens uh, die de laatste tijd is uh, geweest. Maar nou, de oorspronkelijke lestijden die nog te groot door Jan Lichtaard zijn uh, bedacht die het er niet zo ver naast als het gaat om de wetenschappelijke inzichten. Ja, maar goed, het vol continu rooster is er juist voor bedoeld om uh, het ouders te besparen... en trouwens ook die kinderen, dat ze om twaalf uur uit school gehaald moeten worden... dan snel, snel, snel naar, naar huis toe, nauwelijks tijd om een boterhammetje te eten... en dan snel, snel, snel weer terug naar school om daar weer op tijd te zijn. Dat levert alleen maar stress en gedoe op en uh, ouders kunnen niet uh, van hun werk weg. en Dat moet er dan weer opgevangen worden en, uh, en overblijven op school met ouders... waar er ook altijd te weinig van zijn. Nou ja, in het onderzoek van andere tijden uh, zie je dat uh, eigenlijk het merendeel van de ouders niet zo ontzettend veel bezwaar heeft tegen de huidige uh, lestijden. Er is een, een minderheid die, die daar uh, problemen mee heeft. Uh, maar in een situatie waarin je wel een, een langere uh, middagpauze hebt, dan uh, kan, kunnen die kinderen gewoon op school blijven via de kinderopvang. En kinderen die uh, naar huis willen of kunnen... Die, die kunnen dan naar huis. Dus op zichzelf is het geen bezwaar. Wat gewoon risicovol is, is om, om scholen van acht tot twee te laten werken. Want dan mis je als het ware dat goede leer, leermoment op de, op de middag. Ja, maar dat missen dus, uh, ze en nu en... ook al. Wat zegt u? Dat missen ze nu ook al. Dat missen ze niet, niet helemaal. Uh, omdat ze tot half vier, kwart over drie uh, vaak les hebben. Uh, dus dat leermoment in die middag is er ook. Ja, maar niet bedoel, tussen half drie en half vijf. Nou goed, dat is dan het laatste half uurtje. Nou, ik, nou, als ik dan wel eens daar bij de, bij de klas sta te kijken... dan heb ik niet de indruk dat dat het toppunt van uh, concentratie is op dat moment op de dag. Ja, uit onderzoek blijkt het wel, uit internationaal onderzoek. En we zouden dus eigenlijk meer die kant op moeten. We zijn ontzettend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. En dan zouden we in één keer een volledig leermoment wat in die middag plaatsvindt... wat in de natuurlijke bioritme van het kind zit, zouden we dan weghalen. Ja, dus u pleit nee, er eigenlijk, eigenlijk voor om een ander rooster te... Dit gaat om, het, om de kinderen, ja. maar heel veel ouders hebben inmiddels hun leven al ingericht op de bestaande lestijden. En die zullen ook problemen krijgen als je de lestijden nu gaat veranderen. Dus ook vanuit het perspectief van de ouders is het niet altijd verstandig om die lestijden nu te gaan veranderen. Een vijf gelijk, gelijke dagen model... En altijd tot twee uur en dergelijke. Dus het, die omschakeling is voor een andere grote groep ouders een groot probleem. Ja, maar dat is toch wel uh, ook een voordeel dat het elke dag hetzelfde is. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Als je makkelijk om kan schakelen, dan wel. Maar ook heel veel ouders hebben nu afspraken lopen met werkgevers en dergelijke. Ja. En dat is ook niet zomaar om te zetten. Maar bent u nou tegen vanwege het belang van het kind of bent u tegen vanwege het belang van de ouders? Het, het belangrijkste aspect is dat wij vinden dat onderwijs voor de kinderen is. En niet voor de agenda van de ouders. Ja. Hoewel wij een ouderorganisatie zijn, maar het belang van het kind staat voorop. Dus u pleit ervoor om ze tot half vijf op school te houden? Waar, waar wij, wat wij tegen de minister en tegen de Kamer hebben gezegd. Van, kijk nou eerst eens even goed waar je mee bezig bent. Ga eens te, te raden bij wetenschappers. Wat zijn nou de goede ja. leermomenten van het kind. Ja, dat dat hebt u net ten... gezegd. Dat is tussen half drie en half vijf. Pleit u er dan ook voor om de kinderen tot half vijf op school te houden? Ja. ja dat, zou, dat zou in wezen de consequentie zijn. Dat een kind wat uh, op normale tijd naar school kan. langs half negen, negen uur. En tot half vijf op school blijft. En tussen de middag? Tussen de middag kan het kinderhuis. Maar er is ook een programma tussen de middag. Voor kinderopvang. Dus langere uh, lesuren, langere tijd op school. Een langere, een langere schooldag zou je kunnen zeggen, maar met een langere pauze tussenin. Ja, dan hoor ik uh, alle onderwijsbonden en de minister roepen, daar heb je dan meer leerkrachten voor nodig en daar is het natuurlijk allemaal geen geld voor. Nee, nee voor, voor, voor opvang hebben ze geen leerkrachten nodig. Maar wel om ze tot half vijf op school te houden. Ja, maar leerkrachten zijn toch van half vijf op school. Ja, maar goed, dan moeten ze langer doorwerken, want die moeten ook nog al dat nakijkwerk doen en die dat hebben is, een rapport ik de, bedoel, de, de, de werkdag van een leerkracht verandert daar niet door. Alleen maar de leerkracht, even, de, de leerkracht moet toch ook even lunchen, of niet? Ja, maar in, die, in dat nieuwe model, of dat bioritmemodel, heeft een kind twee tot tweeënhalf uur uh, pauze tussendoor. En uh, ik weet niet hoe u luncht, maar twee, tweeënhalf uur is een uitgebreide lunch, hoor. Ja, meestal heb ik die tijd niet, u wel? Nee? Goed. Um, wat gaat u nou precies doen? Want u, u zegt van ja, ik vind het een slecht plan. Maar goed, ik begrijp toch dat er heel veel scholen dat plan toch gaan doorvoeren. Dus wat kunt u daartegen doen? Nou ja, kijk, het is aan scholen zelf. Wij hebben in ieder geval gezegd: pleeg goed overleg. Wij informeren ook de, de ouders die in medezeggensverbraden zitten over, over deze discussie. Uh, er is morgen in de Kamer een er een uh, tafel uh, over kinderopvang en een ja. samenhang met onderwijs. Dus ja. ik neem aan dat dit ook ter sprake komt. Het ja. zal niet voor niks zijn nu dat nu uh, dat rapport is uitgekomen. Ja. Dus morgen wordt het in de Kamer besproken. En wij zullen in onze normale voorlichting en scholen zullen dit ook meenemen. Ja, ja, u gaat het zo gewoon zeggen dat u er tegen bent. Ja, uiteindelijk is het de school zelf, de schoolgemeenschap, zeg maar, die het bepaalt. Want ja. ze hebben wel ruimte om wat te schuiven. Ja. En daar zitten ouders ook in vertegenwoordigd? Ja. ja. Ik dank u wel. u Het is smaakloos.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 Beste Water is in Nederland niet alleen het resultaat van goede zuivering en van schone waterleidingen. Het moet ook goed zitten met onze kranen, koppelingen en wc-potten. En die worden getest door het Kiwa in Rijswijk. Hoort u in deel 3 van het Waterwerk in een verslag van Marcel Dekker. Dagelijkse geluid uit een willekeurig Nederlands huis. 121 liter water per persoon verbruikt aan douchen, koffiedrinken, de planten water geven aan was- en afwasmachines. Een redelijk constant gebruik, zelfs ietsje minder dan 10 jaar geleden. Niet per definitie omdat wij spaarzamer zijn geworden, maar omdat de apparaten die we gebruiken dat zijn geworden. Voeg daaraan toe dat water van de allerbeste kwaliteit moet zijn... totdat het ons lichaam bereikt heeft. En je hebt de werkopdracht van Kiwa. Kiwa die, die keurt allerlei producten, appendages, apparaten... die aan drinkwaterinstallaties worden verbonden... of waarmee je drinkwaterinstallaties überhaupt maakt. Een rondleiding door Rosé Derwoord. Het is zo'n beetje uw paleis. Ja, en een, een vrij uniek testlaboratorium ook. Er zijn er maar een stuk of vijf, zes in Europa. Leidt me eens rond. Oké. Okay. Nou, we beginnen hier. Wat u ziet is vooral uh, allerlei testinstellingen met veel slangetjes en mechanische apparaten. Testinstallatie waar we nu kijken is vooral voor het contact van uh, kranen en, uh, en apparaten zoals watermeters in contact met drinkwater. Die mogen geen nare stof afgeven. Over wat voor dingetjes hebben we het dan? Over koppelingen in kranen, dat soort dingen? Ja, als apparaten moet u denken aan kranen, sanitaire kranen waar je uit drinkt. Uh, de watermeter waarmee je in feite de, de kassa van het waterbedrijf. Maar ook aan de fittingen en de leidingssystemen daartussen. Ja, hoe verplicht is zo'n keuring eigenlijk als je het op de markt wil brengen in Nederland? Is het een, een advies wat u geeft? Of uh, mogen bedrijven die hier niet een test hebben laten doen gewoon hun producten verkopen? Ja, gedeeltelijk is het onder de nieuwe wetgeving van 1 juli. Uh, dan wordt het zo dat je een bepaald soort keuring verplicht bent te doen in Nederland. Je moet dan denken aan het afgeven van stoffen aan drinkwater. Dus die veiligheid van materialen. Maar voor de rest is het Kiwa Keur, een vrijwillig keurmerk wat leveranciers kiezen om de kwaliteit van uw product beter zichtbaar te maken. Dus is dit? dit is een, een testrik waarin hier de, zeg maar een pompinstallatie zorgt... dat je kranen die worden bediend met een drukknop... en hier is een, in dit geval een, een flexibele aansluitleiding. Die wordt getest op zijn duurzaamheid... omdat dit soort producten, ja, die zitten onderin het keukenkastje... Uh, ook in de badkamer, dus boven in het gebouw. Als die breken of scheuren of kapot gaan, dan heb je een geweldige waterlekaars. Hier ziet u een beproevingsinstelling voor uh, stortbakken. Uh, wat hier gedaan wordt, is dat u ziet, dit is een inbouwstortbak. De mensen tegenwoordig houden van een wandcloset wat tegen de muur aan is. En daar zit al zo'n stortbak in. Qua functie is het zo dat tegenwoordig veel stortbakken een halve spoeling en een hele spoeling hebben om ja. water te kunnen Het Een kleine knopje en het schone knopje. Ja. Nou, en hier ziet u dat in feite die inbouwsituatie wordt nagebootst... en dat met bepaalde drukken en een bepaald aantal bedieningen wordt gekeken... of die bedieningsconstructie zodanig is dat je dan ook echt wel water bespaart... en dat die niet blijft hangen, zodat het water gaat lekken. Even wachten hoor dan. Dat is toch wel een groot belangrijk deel van uw werk ook, hè, wachten. Nou, dat gaat niet. Klinkt zo leuk op de radio. Ja, gaat verder. Zes, zes liter spoeding is dit. 6 liter. Aanzienlijk minder dan vroeger, hè, denk vroeger ik hè. de, de grote 9, stortbakken. 9 tot 10 liter. En uh, er ging wat fout bij de introductie van de eerste waterbesparende stortbakken. Uh, daar waren we bij Kiwa niet blij mee, omdat ja, vaak gaat zo'n proces onbeheerst. mensen kopen een 6 liter stortbakken en zeggen fijn besparen. Maar vergeten dat je ook nog een ander deel nodig hebt, namelijk de wc-pot. Die moet dat ook aankunnen, anders ben je twee keer met 6 liter aan het spoelen en dat is 12 liter. Dus, er is denk ik heel wat voor nodig. Als je een foute wc-pot hebt, dan blijft alles gewoon drijven naar nou, 6 liter. Klopt. En daar kunnen we dadelijk naar kijken. Daar lopen we nu heen. Nou, hier ziet u een stortbak. Die is een verhoogd model voor bejaarden. Durft haast niet te vragen. Ja. <laughs> maar we zijn in een testlaboratorium, dus dat zal wel niet kunnen. Uh, nou ja, het kan wel. We kunnen eventjes een spoeling uitvoeren. Ik zal u laten zien waarmee we de spoeling uitvoeren. Want uh, daar gaan we niet dus ik, echte fecalie uh, voor gebruiken. We hebben hier specimen, zoals we dat noemen. En specimen die zijn. Uh... Een doekendrol eigenlijk, mag ik het zo uitdrukken? Ja, het is een uh, kunstmatige darm gevuld met water. En er zit in het midden, hij is in drie segmentjes verdeeld, in het midden een metaaldeeltje. Ja. En dat metaaldeeltje dat uh, bij het spoelen door de wc, als het eruit komt uit die wc-uitgang, dan wordt het door een detector, een sensor in deze apparatuur gedetecteerd. Nou, de prestatie van een wc is dat hij natuurlijk dingen moet doorspoelen. En dat moet hij efficiënt doen. Dus het betekent dat wij een aantal van die specimen in een wc. Hoe komt het nou uit? Want het gaat nou, niet nu, de riolering in natuurlijk. Nu gaat het hartstikke fout, want ik heb vergeten dat ding eronder te zetten. Is hij trouwens goed? Nee. Nee. Helaas. Komt de markt niet op hier? Nee, niet met deze uitvoering. En ze zullen toch nog wat wijzigingen moeten doen waarvan we zeggen ja, dan is het zeker. Morgen de minder optimistische geluiden over ons water en het verhaal van een man die om die reden maar zijn eigen waterzuiveringsinstallaties begonnen. Als ik die installatie niet zou neerzetten, dan uh, zou ik blijven met machines die kapot gaan vanwege de kalk uh, huidaandoeningen krijgen vanwege uitgedroogde huid. Dat is morgen in deel 4. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op goedemorgennederland.nl Straks kinderen worden slimmer van muziek. Eerst Eerste dochtertumeur van Koos Postema. Er blijven nog twee problemen bij het vliegen: de detectiepoortjes en de stoeltjes in de Cityhoppers. Die detectie, voor uw eigen veiligheid, meneer: jasje uit, riem uit de broek, schoenen uit, sleutel, portemonnee, op het jasje, in de plastic bak en dan hopen dat het allemaal weer goed gaat. Toch nog gefouilleerd, ten slotte goedgekeurd. Dan die stoeltjes in de Cityhopper. Hernia-stoeltjes in de volksmond. Gelukkig aan weerszijde 2 van het gangpad. Maar toch, vreemd. Die Kamil Eurlings zorgde in zijn nadagen als minister... voor grote verbredingen van de wegen. Waar blijft de verbreding van de cityhopperstoeltjes, Emiel... nu je bij de KLM werkt? Goed, ik zat. En gelukkig zijn de kranten op tabloid formaat. En we zouden binnen twee uur in Nice zijn... bij de Azure Zee en de omhelzende zon... Voor ons zaten jonge Nederlandse zakenlieden. Het Financieel Dagblad en de Financial Times werden gespeld. Toen begon de meest zichtbare voor ons uit zijn neus te eten. Beheerst en grondig. Mijn vrouw en ik sloten onze ogen. Maar ja, de hernia stoeltjes eisen een rechtop zitten. Rechtop, ogen dicht, zouden de stewardessen kunnen doen denken... dat er een wat ouder echtpaar is heengegaan. Zo ver weg is de hemel in een vliegtuig ten slotte niet. Dus keken we soms. Met onvermijdelijk in het blikveld de Neusmans anno 2011. Kort nadat hij beide gaten geledigd had... verschenen de stewardessen met de Sippy Hopper broodjes. De neusmens at ze gretig. Kennelijk voor hem de hoofdmaaltijd. Beneden ons verscheen inmiddels de Azure Zee. Na de landing was de bagage er snel. Voor ons uit liep de neusmens. Er stond wat wind en de panden van zijn zakenmannenjasje fladderden. Mijn vrouw keek mij aan en zei... Niet zeggen. Maar ik zei het toch. Die gaat een frisse neus halen, zei ik. Mijn vrouw lachte niet. Koos Posterba, morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits... Ja, nog anderhalve week, dan begint Radio Tour de France weer twee uur middags elke middag op deze zender. Want de Ronde van Frankrijk gaat zaterdag 2 juli van start met de eerste etappe. En u kunt meestemmen voor de muziek in dat programma. Ga dan naar radio1.nl en breng uw stem uit voor de Tour Top 100. Bijvoorbeeld op deze. van Michel Polnareff. En wilt u op hem stemmen, dan kan dat via radio1.nl. Ga dan naar de Tour Top 100. Het is uh, inmiddels bijna zes minuten voor half elf. Muziekonderwijs, dames en heren, maakt kinders, kinderen slimmer. Dat blijkt uit Canadees onderzoek... waar hoogleraar Muziekcognitie Henk-Jan Koning... vandaag over zal spreken op de conferentie Muziek en het Brein. Meneer Koning, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Waarom worden kinderen slimmer van muziek? Uh... Waarom weten we niet, precies. Want, uh, maar we weten wel dat het uitmaakt. We denken dat het komt omdat muziek iets is waar allerlei dingen bij elkaar komen... die je anders op, op allerlei verschillende manieren op verschillende plekken ja. leert of verkent. Uh, ja. Zoals uh, uh, ja, samenspelen, sociale aspecten, uh, culturele aspecten, uh, uh, motoriek... Ja. spelen van een instrument, piano, viool, ja. drums. Dat is uitdagend. Ja. En daar blijken kinderen... Uh, Blijkt een enorm effect op jonge kinderen te hebben op hun, op hun cognitieve vaardigheden. Ja, hoe blijkt dat? Want u zegt, we weten niet hoe het komt, maar we weten wel dat het zo is. Hoe weten we dat het zo is? Ja, dit is, uh, uh, het is een, kostbaar om dat echt zorgvuldig uit te zoeken. Ook muziekonderzoek heeft last van de bezuinigingen, zeg maar. Ja. Maar dit is een candidat onderzoek wat 144 leerlingen uh, aangeboden heeft om, om, om creatieve lessen te doen. Uh, die werden in vier groepen verdeeld. Ja. Uh, een, uh, ze mochten of jouw doen een jaar lang, of zingen een jaar lang, of toneellessen volgen. Of een jaar lang geen extra lessen, maar dan kregen ze dan het volgende jaar. Uh, als je dat met uh, willekeurig toekent aan groepen, dan kan je daar een heel mooi experiment op zetten. En dan kan je echt de conclusie trekken uiteindelijk. En dat bleek dat die studenten die muzieklessen deden, na een jaar inderdaad een aantal punten uh, hoog gescoorden op een, een of andere IQ-test. Ja. En je kan dus dan door dat ontwerp nu echt de conclusie trekken dat er een kausaal verband is tussen muzieklessen ja. en, en het verbeteren van je cognitieve vaardigheden. Blijkt ook te zien op hersenscans van muzici, hè? Uh, ja, op een andere manier is nog niet zo heel zorgvuldig uitgezocht, naar het onderzoek wat er is laat zien dat, dat, dat, dat uh, uh, uh, muziek maken en muziek luisteren de, de, de, de, de groei van de hersenen beïnvloedt en vooral ook verbindingen tussen hersengebieden versterkt. Uh, uh, op zich heel opvallend. <tie> ja, mag je wel zeggen: de vraag is: uh, om welke muziek gaat het dan? Uh, we hebben even een paar muzieksoorten op een rij gezet? Mag u kiezen. <tie> Heb je even voor mij? <tie> Nou ja, achtereenvolgens dus klassieke muziek, uh, Frans Bauer hoorde ik, heavy metal, dance, ik hoorde ergens nog Celine Dion uh, tussendoor volgens mij. Word je daar ook slimmer van, van Celine Dion? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Nou, bij het luisteren ligt het, ligt het iets genuanceerd in de zin van dat het eigenlijk, je, uh, je wordt tijdelijk, als je vrolijker wordt, dan word je uh, tijdelijker, slimmer, ja. het lijkt. Maar ja. dan moet je wel naar muziek luisteren waar je vrolijk van wordt. Ja. Als je van hans van's Bauer vrolijk wordt, dan werkt het. Anders, ja. als, als je daar niet vrolijk van wordt, dan werkt het niet. Nee. Kent u mensen die vrolijk worden van Celine Dion? Uh, ik ken ze niet persoonlijk, maar nee. die zijn er vast. <laughs> Oké. Okay. Goed, dat is flauw. Uh, nou is natuurlijk het, punt, het maakt dus niet uit welke muzieksoort het is, als het maar muziek is en als je maar leert samenspelen. Dat is eigenlijk uw stelling ja, maar dit, dit, deze voorbeeld laat ook zien van hoe gevarieerd muziek natuurlijk is. Hè? In allerlei culturen dat we iedere keer maar weer een nieuwe stijl muziek bedenken. Dat vind ik op zich ook fascinerend. Ja. En, en dan is de vraag van zit daar een soort, zit daar een regelmaat in zoals je dat ook in, in talen ziet. Is er iets wat, is er een onderliggend iets wat, wat dat voor ons aantrekkelijk maakt. Wat maakt ons nou muzikale dieren? Ja. Wat zijn nou die als, dingen die we leuk vinden aan bijvoorbeeld Cylindedon of, uh, of aan Mozart of aan andere muziek? Ja. Nou ja, daar zijn er natuurlijk mensen die hebben totaal geen gevoel voor ritme, die kunnen geen toon houden, die zingen per definitie vals en zijn amuzikaal. Uh, ja, wat gebeurt er dan een heel... beetje als je dat overkomt? Als je dat allemaal hebt, wat u nu allemaal zo even opzomt, dan, dan, bent u een dan is die persoon heel bijzonder. Uh, ik geloof dat het dan ongeveer komt op de schattingen zijn 1% ja. van de mensen heeft dat. Ja. Uh, dat is echt een aandoening. Ja. En dan ben je inderdaad, dan leid je aan uh, amuzia, dan ben je amuzikaal. Ja. Ja. Goed, nou ja, dan heb je dus een probleem, begrijp ik uit dit onderzoek. Nou ja, het, het, de realisatie is dat de andere 99% van de mensen die zeggen van... ja, maar ik ben niet muzikaal, dat die eigenlijk dat die het bij het verkeerde eind hebben. Juist. Zeg, tot slot, eh, als het zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen... Ja. Dan zou je zeggen, dan moet dat muziekonderwijs goed geregeld zijn. Nou, dat is alles behalve het geval, want het is overal aan het verdwijnen. Ja, er, er zit... Er, uh... Uh, ik ben natuurlijk ja ik, ik doe een wetenschapper, dus ik, ik, ik, ik kan me beleid bemoeien vind ik nog lastig. Maar er zijn wel heleboel, ik kan me heel goed uh, redenen voorstellen waarom uh, het verstandig zou zijn om kinderen heel vroeg met muziek in aanraking te komen. Yeah. Uh, niet alleen omdat je er slimmer van wordt, want daar gaat het natuurlijk niet allemaal om. Nee. Muziek is meer dan dat. Maar ook omdat het, ja, muziek is een enorme motivator is. Yeah. Uh, kinderen gaan, kunnen een week lang achter een drumstel zitten omdat ze dat leuk vinden. Yeah. <laughs> yeah. En, uh, en samen muziek maken uh, in, in, in een strijdkwartet of in een bandje. Dat heeft uh, yeah. een enorm, enorme impact op allerlei aspecten in het leven. En dat, moeten we, dat, is, dat is. Muziek is geen luxe. Nee. Uh, het is juist ontzettend leuk en zingevend. En Belangrijk. Speelt u zelf wat? Um, ik heb vroeger heel veel gedaan. Want? Maar nu heeft de wetenschap het echt helemaal overgenomen. Ja. Wat speelde u? Ik, ik was uh, piano. Ah, oké. Okay. En bent u slim? Nou, niet, niet bovengemiddeld hoor. Oké, okay, nou ja, desalniettemin bent u hoogleraar muziek, cognitie en u gaat vandaag spreken op de conferentie Muziek en het Brein... over dat Canadese onderzoek dat uh, uh, concludeert dat kinderen... Uh, die muziekonderwijs genieten slimmer worden. Ik dank u wel voor uw tijd. Half elf, dames en heren, tijd voor ons om af te ronden... te verwijzen naar de website kro.nl... en vooral snel door te geven naar Prem... die m, vast met stoom en kokend water klaar zit... om te vertellen wat hij gaat doen in zijn uitzending. Prem, goedemorgen. Nou nee, je zet hem maar aan het denken, Sven. Alle aspecten van het leven, een van die aspecten is dat jij ooit oud gaat worden. Ja, Toch? ik, ho ik dan... hoop het wel bij leven en welzijn. En als je dan niet welzijn hebt en ziek bent, wil je dan in zo'n verpleegde huis komen zitten, Sven? Eh, liever niet, nee. Waarom niet? Dat lijkt mij uh, een, een niet erg rooskleurig vooruitzicht. Ik hoop toch dat ik zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen... en de zorg een beetje om me heen kan organiseren tegen die tijd. Maar dat wil iedereen nou. en dat is voor niet heel al te veel mensen weggelegd. Nou, luisteraars, met zo'n bruggetje. Straks heb ik Lilian Marijnissen in de uitzending. Die is van de Advocabo. En die maken zich ontzettend druk om wat er gebeurt in de verpleegtehuizen. Met name een verpleegzorg in Amsterdam, verzorgd door Kordaan. Daar is heel veel over te doen. En we gaan kijken of het mismanagement is. Of het nou echt het vergezicht is van Sven Kokkelman. Als die oud is, dat hij in een verpleegtehuis komt waar hij met de luier om ligt. En maar één keer per week naar buiten kan, dan denk ik dat je er voor Max een radioprogramma van maakt, hè Sven? Ja, met jou samen denk ik tegen die ah, tijd, ah, hè? Nee, dan ben ik al dood, Sven. Ik, ga, ik word echt niet zo oud, maar luister, hè, wie dan rust zal brengen voor Sven en ik, als hij dan met zijn warme, aangename stem het nieuws voorleest, is natuurlijk door Alvighend. Radio 1, het nos journaal. Philips is hard onderuit gegaan op de beurs... nadat het bedrijf een winstwaarschuwing had afgegeven voor het tweede kwartaal. De resultaten bij de lichtdivisie en consumentenelektronica vallen tegen. En verder vallen de halfjaarscijfers lager uit... door hogere investeringen in innovatie en marketing. Philips gaat in de uitgaven snijden, maar wil nog niet zeggen waar en hoe. En door die winstwaarschuwing kelderde dus het aandeel van Philips. Het staat nu ruim 11 lager. Consumenten zijn veel negatiever over de economie dan in mei. Volgens het CBS komt dat doordat Nederlanders zich zorgen maken... over de Griekse schuldencrisis en over het pensioenakkoord. Daarentegen zijn consumenten deze maand wel positiever... over hun eigen financiële situatie. En dat komt omdat ze de schuldencrisis niet direct in de portemonnee voelen. En in Australië komt het vliegverkeer weer langzaam op gang... na de overlast door de as van een Chileense vulkaan. De aswolk veroorzaakte de afgelopen dagen voor de tweede keer problemen. Op de vliegvelden in Australië zitten tienduizenden gestrande reizigers. Het kan volgens de Australische vliegmaatschappijen nog wel even duren... voordat ze allemaal een nieuwe vlucht hebben. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Barneveld en Hoeverlaken 6 kilometer... Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. Na een aanrijding op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en Amersfoort 5 kilometer. Bij Amersfoort zijn twee rijstroken dicht. Richting Utrecht geeft dat ook vertraging tussen Knoopend en Amersfoort 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. We hebben allemaal van de droombeelden in ons hoofd hoe het zal zijn als we oud worden en niet helemaal gezond meer zijn. Heerlijk samen in een flat met mensen van onze leeftijd, goed verzorgd en ondersteund door gekwalificeerd personeel. Dit idyllisch beeld van oudere zorg in verpleegde huizen... is aan gruslementen geslagen door wantoestanden. Keer op keer komt het weer aan het licht. En niet alleen nu, al jaren. Dus als u oud en ziek wordt, bereidt u zich dan voor op een oude dag... in een desolate omgeving met te weinig personeel... waar u te weinig gewassen wordt, permanent met de luier omlicht... en nooit de buitenlucht rijdt. Waar u in ziekte en eenzaamheid uw dagen slijt, wachtend op de verlossende dood. Nu is in Amsterdam de zorg instelling Kordaan in het nieuws met wantoestanden. Volgens sommigen is de oorzaak mismanagement, maar luisteraars, het is geen mismanagement. Het kan niet anders. Wat vandaag de dag in Amsterdam gebeurt, dat is de toekomst van de oudere zorg in ons ontwikkeld, rijk, steeds grijzer wordend land. Wat zegt u? Ben ik weer te negatief of heb ik gelijk? Bel me op 0800-1121, mail naar primtypeapenstaatntr.nl, en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, we zijn weer in Amsterdam, vlak bij mijn huis in het winkelcentrum Gein. We zitten wel om het hoekje, dus als u bij Gein komt en de sportschool ziet en TCA daar tegenover. U mag de bus inkomen, u mag ook bellen met 0800 mailen naar primtime.ntr.nl en de tweets naar hashtag primtime Radio 1. De afgelopen twee dagen heb ik veel te weinig van uw tweets en mails voorgelezen. Daar voel ik me heel schuldig over, dus ik beloof u dat ik vandaag heel veel tweets en mails zal voorlezen. Tenminste, als ik die ontvang. Lilian Marijnissen. Um, ik weet dat je idealist bent. We kennen elkaar goed, dus ik ga hier mevrouw eens zeggen. Um, dat vergezicht wat ik schets, hè, is dat de realiteit van de ouderenzorg zorg... of is het echt mismanagement? Ja, dat zijn eigenlijk twee vragen. Is het de realiteit? Of, uh, nou, ik denk dat het nu inderdaad in een aantal instellingen en uh, onder andere hier in Kordaan de realiteit is. En ik denk dat het voor een deels mismanagement is, omdat er, uh, we weten allemaal, de ouderenzorg is geen vetpot. Dat is absoluut waar. Er moet ook absoluut geld bij. Dat klopt. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal zaken die je als instelling gewoon anders zou kunnen regelen. En dat bedoel ik goed naar je personeel luisteren. Werken in vaste teams. Managers aanstellen die geen twee keer balken in de verdienen, maar die gewoon voor een fatsoenlijk salarissen hun werk doen, die de zorg kennen... die weten uh, wat er misgaat, die dat kunnen signaleren. Nou, alle soort dingen die, die nauwelijks wat met geld te maken hebben... ja, die kunnen natuurlijk wel anders geregeld worden. Maar Lilian, jij bent iets jonger dan ik. Ik weet nog dat ik in de jaren tachtig bij verpleeghuizen kwam. Ik ben gillend weggerend en heb gezegd... ik wil nooit daarin liever euthanasie. Dus ja. uh, het is toch niet alleen in Amsterdam. Ik weet, uh, in Oss en Contreille, waar je vandaan komt, waren er ook problemen met verpleeghuizen, dus. En dat speelde tien jaar geleden dus... Toen was er geen balken en de norm voor de managers... of ze verdienden niet zoveel. En toen was het ook al een rotzooi. Ja, het is wel het is erger geworden, hoor. Dat, dat, ook als wij met onze leden spreken... die werkzaam zijn in het verpleeghuis... die geven allemaal aan... de laatste tien jaar is het wel steeds verder afgegleden. En dat is ook niet zo raar, bezuiniging op bezuiniging. Uh, de zorg werd natuurlijk ook steeds meer als een markt gezien. Dus de intrede van de marktwerking. Uh, managers die inderdaad veel meer op, uh, op de centen sturen dan op de patiënten... zoals de medewerkers dan zeggen. Uh, dus het is wel gewoon de afgelopen jaren afgegleden hoor. En, en, en, en in dat afgeleiden... we gaan zo uh, met Monika praten over Kordaan. Dat is in Amsterdam een grote zorginstelling. Maar dit speelt over heel Nederland. Ja, absoluut. Nee, dat is ook zo. Het is uh, uh, natuurlijk, in, in, op veel plaatsen in Nederland is het mis. Uh, de kranten staan er bol van. Uh, de politiek schreeuwt moord en brand. En daarom denk ik dat wat hier nou in Amsterdam gebeurt, namelijk dat zorgmedewerkers zelf zeggen van ja, de grens is bereikt. Dat is denk ik wel uniek, want uh, de zorgmedewerkers zelf, die zijn toch de grootste afwezigen uh, nog in dit verhaal. Oké, okay, uh, luisteraars, uh, heeft u ook voorbeelden waarvan u zegt, prim, dat is een voorbeeld waar het achteruit is gegaan in het verpleeghuis waar u zelf zit, uw vader of uw moeder... dan mag u me bellen of mailen of tweeten. Maar ondertussen blijf we maar schreeuwen om hulp. Monika, jij bent dagelijks belast met het helpen van mensen... in zo'n verpleegde huis. Dat klopt. Oké, okay, uh, uh, hoe lang doe je dit werk al? Ik werk nu uh, 17 jaar in de zorg en uh, als het goed is ben ik over een week uh, gediplomeerd verpleegkundige. Waardoor ik uh, mijn eigen beeld van zorg nog meer verbreed heb en ook weet waarvoor ik gekozen heb om in de zorg te werken. Je werkt in zo'n verpleegtehuis. Ja, dat klopt. Voor, voor mensen die het niet snappen, jonge mensen zoals Anouk... het verschil tussen een verpleeg- en een bejaardentehuis, wat is dat? Het verschil tussen een verpleeg- en een verzorgingshuis... met ja. het mooie woord, dat uh, woord wordt uh, in het algemeen gebruikt. Een verzorgingshuis is waar mensen nog zelfstandig dingen moeten kunnen doen... zoals lopen, uh, eigenlijk zelf hun ontbijtje nog kunnen moeten maken, lunch... avondmaaltijd wordt dan wel uh, geregeld... En lichte verzorging nodig hebben. De mensen die in verpleeghuizen terechtkomen, die zou over het algemeen vrij lichamelijk ziek. Bijvoorbeeld door een hersenbloeding of door ziekte van Parkinson. Dus eigenlijk niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen in de thuissituatie. Waar ook te weinig familieleden zijn om die zorg te kunnen geven. Oké, okay, dus dat zijn mensen die bedlegerig zijn. Mensen die zonder verplichting niet naar buiten kunnen. Klopt. Uh, die niet voor zichzelf kunnen zorgen die dus gewassen moeten worden ja. en dergelijke. Ja, dat klopt helemaal. Oké, okay, maar uh, wat is jouw werk? Beschrijf me even. Je, je komt s ochtends op het werk. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Nou, mijn werkdag is dat we eerst gaan overleggen over hoe het in de nacht is gegaan met uh, zorgvragen. Dus je begint met vergaderen. We beginnen met vergaderen. Uh, hoe lang vergader je dan? 10 minuten. Oké, okay, dan gaan we verder. <laughs> en dan uh, gaan we kijken de werkindeling doen. En als we de werkindeling hebben gedaan, dan uh, start ieder met de toegewezen patiënten om ze te wassen. Mm -hmm. Alleen daar komt vaak een kink in de kabel. Als jij als enigste gediplomeerde op de afdeling bent en uh, werkt met helpenden die wij nog mogen doen. En helpenden zijn uh, zeg maar medewerkers die wel mogen helpen met wassen en aankleden maar bijvoorbeeld geen wondzorg mogen doen. W -w w wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Even voor mijn begrip. Ik dacht dat iedereen die daar werkte... Uh, in, zeg maar, Prim ligt daar, Prim heeft doorlichtplekken... Prim moet gewassen worden, dat je dan een verpleegster hebt... die me en wast en me wonden verzorgt en me aankleedt... en zegt, nou Prim, leuke dag, en dan gaat hij verder. Dan ben je heel uh, idealistisch, als ik eh? dat even mag zeggen... want ja, dat werkt ]�igbrak. dus niet zo. En dat is niet alleen bij Kordaan. Dat speelt eigenlijk bijvoorbeeld ook in Friesland... Uh, in maar Breda. Waarom? waarom? Hebben ze zo, zo weinig mensen? Uh, nou, het is niet een kwestie van te weinig mensen. Maar het is meer een kwestie van uh, geld. Uh, er kunnen niet uh, veel hoogopgeleide mensen in verpleeghuizen werken. omdat het gewoon veel geld kost. Serieus? Luisteraars, uh, we hebben natuurlijk Cordaan gevraagd. of ze mee wilde doen. zodat ze konden reageren. Kordaan uh, heeft gesprek dat ze gezegd dat ze eerst een gesprek met de advocaten. onder vier ogen willen voeren, in plaats van op de radio, en daarom doen ze niet mee, maar wie wel moedig genoeg was om mee te doen, is de directeur van Actis, dat is een brancheorganisatie, die ongeveer 73% van de verpleeg- en verzorgtehuizen en thuiszorg vertegenwoordigt. Zij hadden ongeveer, zeg maar, alle deelnemers samen 400.000 werknemers in dienst, en de directeur Aad Koster is aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Koster. Goedemorgen. Ik vind het heel erg sportief van u dat u mee wilt doen... want u weet, ik ga u bashen, maar goed... U, u... Ja, ja, ik had er al op gerekend. Ik hoor het programma regelmatig, dus uh, nou, ik kom erop zo. Oké, okay. okay, uh, Monika zegt dat het te duur is... om gewoon alleen maar gediplomeerde mensen aan te stellen. Klopt dat? Ja, nou, wij krijgen uh, per, uh, per cliënt in een verpleeghuis... Uh, ongeveer uh, zo afhankelijk van hoe zwaar uh, zorg iemand nodig heeft... 150 à 175 uh, euro per dag... En daar moeten we dus uh, mensen uh, ja, de woning voor, uh, voor geven. Die woning moet schoongehouden worden. Er moeten artsen zijn, er moeten fysiotherapeuten zijn, Sprekundigen, Ze moeten ook eten. Uh, ze krijgen ook medicijnen ervoor. En als er hulpmiddelen nodig zijn, nou ga eens naar een uh, nou, relatief goedkoop uh, hotel... Uh, Neem nog een, een ontbijtje bij en dan ben je dat de dag ook uh, kwijt. En dan word je nog niet eens voor gewassen om het zo maar eens te zeggen. Dus het is niet echt heel superveel geld wat wij per dag per cliënt krijgen om in te zetten. En dat betekent dus dat je, ja, dat je ook heel uh, goed moet kijken hoe je, uh, uh, ja, hoe, hoe je de medewerkers in kunt zetten. En het liefst hebben wij natuurlijk ook uh, de hoogst geschoolde mensen allemaal in dienst. Maar dat, dat, dat zal dus niet lukken. Meneer Koster, ik haat u. Want tegen dit argument, Lilian daar kan je niets inbrengen. Nee, nou ja, natuurlijk. Het is helemaal waar dat, uh, wat we net ook in het begin van de uitzending al zeiden... dat het absoluut geen vetpot is in de Nederlandse zorg. En al helemaal niet in de, in de verpleeghuis. Dat is waar. Maar wat ik mij wel afvraag, is dat, wat we ook eerder benoemden... dat er gewoon een aantal dingen zijn die je wel degelijk heel goed zelf zou kunnen regelen met dit bedrag. En dan heb ik het over uh, de continuïteit bijvoorbeeld van de zorg. Dan heb ik het over uh, de managers die werkzaam zijn in de zorg. Laten we dat niet meer vragen. Meneer uh, Koster, uh, als die managers minder verdienden, dan is er meer geld. Voor, voor verpleegkundigen? Ja, we hebben wel eens uitgerekend als alle bestuurders uh, acuut zouden stoppen met, uh, met het uitbetalen van hun salaris, dan, uh, dan spaar je ongeveer een dubbeltje of een paar dubbeltjes per dag uh, uit. Dus dat daar ligt het niet echt uh, aan. Monika uh, moet lachen, meneer Koster. Sorry, waarom ja, lach je, Monika? Ja, want als je, dat, als je dat gewoon verdeelt over, uh, over alle cliënten, we hebben bijna 200.000 cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen. Uh, dus uh, we kunnen allerlei discussies gaan voeren over de salarissen. Maar als je denkt dat dat een oplossing is... even los van wat je vindt van die salaris... maar als je denkt dat dat een oplossing is... dat je ineens bakken vol met geld hebt om uh, mensen dan ineens fantastische zorg te leveren... dan uh, draaien we onszelf aan af. Ja, maar, maar niemand zegt de natuurlijk dat dit de oplossing is voor de verpleeghuiszorg. Absoluut niet. Dat zal inderdaad wellicht een druppel op een gloeiende plaats zijn. Maar het is toch wel heel wrang dat in dit geval een zorginstelling als Kordaan... waar een directie zit, die gewoon fix, fix meer verdient dan balkenende. Ik geloof wel, dat ze op 3,5 duizend, uh, ja, duizend, per jaar zitten. Ja, het is in ieder geval flink meer dan balkenende. En daarvoor kun je natuurlijk, als je dat halveert... twee goede geschoolde helpende aansluiten... Nemen, die wel daar degelijk de goede zorg kunnen geven, precies. En ja, het ja, is. Mijn bezwaar is tegen zeg maar, het gemak dan waarmee dan wordt gesuggereerd... alsof dan ineens de zorg enorme, zeg maar, dat er enorm veel meer geld beschikbaar is voor de, voor de zorg. In onze sector uh, liggen de salarissen in het bestuur. Dat leidt ook uit allerlei cijfers. Elk jaar worden die allemaal gepubliceerd uh, op uitzonderingen. Nou, uh, helemaal niet uh, liggen ver onder de balken. En zelfs dat is over het hele land uh, gemeten... Uh, en toch zie je allerlei verschillen in, in kwaliteit ook. Ik wil ook uh, ja, wel even nog ingaan op uw intro, uh, meneer ja. van. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Uh, dat is dus helemaal niet waar. De kwaliteit van de zorg in Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen is gemiddeld genomen goed. Dat wordt ook uh, regelmatig door onafhankelijke... Uh, onderzoekers uh, die mensen en hun familie interviewen bevestigt. Er zitten natuurlijk wel verschillen in. En ja. uh, die komen regelmatig uh, in de media, dat klopt. Maar dit is dus precies het probleem, dat de, de zorgwerkgevers zelf blijven volhouden dat de zorg dus op orde is. En wij zien dagelijks als vakbond, dat horen wij van onze leden, dat staat dagelijks in de krant, dat die zorg dus niet op orde is. En daar nou, ben ik het dus niet mee eens, want u zegt van de zorgwerkgevers, die houden dat vol. Dat zijn niet alleen de zorgwerkgevers. Ze worden jaarlijks uh, onze leden zijn verplicht uh, jaarlijks uh, cliënten en hun uh, familie... ...door een onafhankelijk bureau eens in de twee jaar te laten interviewen. Die gegevens, die, uh, daar verplichten ja. onze leden om die gegevens B in het openbaar... Dat overmaak, zijn dan onderzoeken... Maar dat zijn Laten we, we dit, zullen we dit vaststellen? Er is een meningsverschil tussen ja. u en Lilian Marijnissen. Ja. En, en Monika, u zegt uit diverse onderzoeken blijkt. En wat Lillian zal zeggen en wat ik dan zeg is... ik heb ooit zo'n onderzoek gezien. Uh, geloof me, meneer Koster, als u mij vraagt om een onderzoek te maken... met andere vragen, komt het andere eruit. Maar die discussie gaan we niet aan. U blijft bij uw standpunt. Ik wil wat tweets ja. en mails voorlezen. En dan kunt u allen reageren. Annemiek O zegt... door structurele onderbezetting, Monika... is elke dienst een race tegen de klok. Dat merk je aan de aandacht... die het personeel kan en mag hebben voor bewoners. Altijd haast is helemaal waar. Je staat uh, op dit moment met z'n tweeën op een afdeling van 22 bewoners. Dat houdt dus in dat je 11 bewoners onder je hoede hebt. 11 bewoners die uh, dagelijke zorg nodig hebben. Waardoor dus de aandacht, uh, het luisteren tot oor, even gewoon een ei over een bol niet meer mogelijk hebben is. Hebben ze geen kinderen dat die kinderen dat kunnen komen doen? Dat uh, is natuurlijk. U zegt precies, inderdaad. Ik vraag me af of uw eigen ouders op dit moment in de verpleeghuis Mijn moeder is wil. 80 jaar, ze woont in Suriname... en mijn broertje zorgt voor haar. En ik ben mijn broertje zeer dankbaar... want ik vind mezelf een asociaal hond... dat ik niet meer aandacht aan mijn moeder besteed. Dat klopt, maar de mensen ik de werken natuurlijk. Aan willen gaan. Gaat u gaan, meneer Koster. Want, want, want uh, kijk, aan de ene kant... Uh, ...zal ik absoluut niet ontkennen dat er ook dingen niet goed gaan. Ik bedoel dat ook even alle helderheid. Even, we zullen het niet over al die onderzoek hebben... ...maar natuurlijk gaat het op plekken niet goed of kan het verder verbeterd worden. Maar we zouden in Nederland wel met elkaar de discussie aan moeten gaan... ...van als ik uh, zie wat het bedrag is wat we beschikbaar hebben... ...en als ik kijk naar de enorme groei die er in de komende jaren zit... ...in het aantal ouderen die een beroep zullen doen op de zorg... ...en het aantal mensen wat in de tot de beroepsbevolking behoort... ...dat dat neemt af, ontgroening. Uh, ik hoef het allemaal niet uit te leggen, iedereen weet het... Uh, dan moeten we natuurlijk wel met elkaar ook die discussie aangaan van wat hebben we voor onze eigen familie, uh, in hoeverre zetten we ons nog in. Gisteren was uh, een van onze bestuurders van een andere organisatie op de radio en die zei ja als ik kijk naar mijn eigen organisatie, naar de cliënten, dan krijgt 15% van de cliënten nooit de familie meer op bezoek. 15% van de cliënten die hebben... Uh, familie die echt heel veel uh, doen, die ook uh, uh, samen met, ja. met, met de medewerkers een heleboel dingen oppakken. En, 70 en, en de rest later. die komt één keer per week of één keer per maand van drie tot vier op zondagmiddag uh, op bezoek. Daar zullen we nog... uh, En die verwachten ook nog dat de, de afwas wordt gedaan door de, door de medewerkers als zij een kop koffie bij hun vader En Lilian staat hier op het punt van ontploffen, Lilian, maar kijk, dit, dit is wel een punt waar er nog best over gesproken mag worden, toch? Want ik bedoel, ik zie het ook in verpleeghuizen. ik heb daar wel eens gewerkt in mijn studententijd... wat meneer Koster zegt, dan komen er mensen op bezoek... en dan denken ze dat de verpleeghulpen, Monika... ook nog voor de afwas moeten zorgen... en denken niet, laat mij de boel ook maar even stofzuigen opruimen... want we betalen er toch voor. Uh, dat klopt, maar dat beeld wordt natuurlijk ook geschetst, uh, geschetst hè, door de regering. van uh, Uw oude komt in een verpleeghuiszorg, ze krijgen die en die zzp... en daar wordt alle zorg van geleverd. Ja, Dus oké, okay, daar moeten we wat aan doen. Uh, meneer uh, uh, uh, Koster, Paakke Beer zegt... hoe eerder de oudjes opgeruimd zijn, hoe beter uh, voordeliger lopen dan uh, de jonge leiders in koor. Wat zeg ik nou? Of nou na, de... dat, dat, dat wij jongeren willen dat die oudjes eerder doodgaan, dan is het voordeliger. Nou, dat vind ik wel een hele cynische uh, opmerking. Uh, ik vind gewoon dat wij het ook verplicht zijn om uh, voor onze ouderen te zorgen. Maar dat hoeft niet altijd uh, door uh, dan maar even te denken van nou, ik betaal de premie. Dus dan is het allemaal wel geregeld. We zijn gewend om voor onze kinderen te zorgen. En waarom zouden we ook niet meer nadenken over als onze ouders onze hulp nodig hebben. En natuurlijk, ik begrijp ook wel dat iedereen moet ook, wordt ook geacht gewoon te werken. En weet ik het allemaal niet meer. Dus je moet daar gewoon uh, ja, goed over nadenken wat er kan en wat er niet kan. Maar uh, volgens mij kunnen we wel gezamenlijk toch wel iets meer eraan doen dan wat nu gebeurt. Goedemorgen mevrouw De Vries, u heeft gebeld, zegt u het maar. Goedemorgen. Um, ik heb ervaring met een, uh, een naaste van ons die geen directe familie is, en dat maakt het nog moeilijker omdat je dan helemaal niks te vertellen hebt, mm -hmm. uh, die slechter is geworden uh, in het verpleeghuis. Welke stad? Die... Zegt u? Welke stad? Dat houden we nog eventjes uh, buiten uh, de media, want... Uh... Nou, oké, okay, maar is het een grote stad, is het platteland? Uh, uh, het is een, een redelijk grote instelling. Oké, okay, ja, maar het is niet Amsterdam, Rotterdam of Den Haag? Nee. Nee, dus wat ik, wil, ik wil proberen te kijken geografisch... of de problemen over het hele land liggen. Wilt u misschien de provincie zeggen? Ja, dat, dat wel, hoor. Uh, uh, in Brabant. Oké, okay, in Brabant. Gaat u door. Ja. Uh, en daar is... Uh, uh... Een redelijk jonge uh, bewoner, zoals ze dat noemen, uh, 45, is in het verpleeghuis terechtgekomen onder uh, valse beloften, namelijk wat Lilian net noemde uh, het zorgzwaartepakket. Ze hebben ze gezegd van, uh, ja, soort zorgzwaartepakket 8, daar zit revalidatie bij, dus dan kan uh, de bewoner... Uh, kan dan revalideren en weer terug naar een huis doen. Oké, okay, altijd... even vertalen, even vertalen, mevrouw de Vries. Luisteraars, Dit betekent dat hebt soms ook dat mensen die jong zijn in een verpleegtehuis ja. moeten omdat die zorg nodig hebben. Die zorg kan niet thuis geleverd worden. Of als het thuis geleverd wordt, zal het veel mankracht, tijd en geld kosten. En dan moet je een afweging maken. En toen is besloten dat deze persoon naar een vanuit het vanuit vanuit het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis. Ja, dan gaat hij ja. naar een verzorgingstehuis. En toen een verpleeghuis. En, uh, uh, en toen is het eigenlijk van, uh, van kwaad tot erger gegaan, omdat er niet geluisterd uh, wordt naar de uh, bewoner, hoewel dat er wel in alle volgen staat. Uh, en dat er ook niet geluisterd wordt naar de omgeving, hoewel dat wel in alle volden staat. Kortom, er wordt gewoon, um, ja, laat maar zeggen, jongens, maar dit, uh, dit is wat, uh, wat wij altijd doen. Dus daar wordt de bewoner op aangepast. In plaats van dat het systeem aangepast wordt op de bewoner, wat altijd in een folder staat natuurlijk. Het is maatwerk. Nou, niet was minder, is minder waar. En na een heel lang ploeteren, ploeteren, ploeteren en tegen elke uh, muur oplopen... Um, is het nu zo ver gekomen dat de, de uh, bewoner, dat hij zo slecht uh, wordt en ook niet beter erop wordt, um, daar dat ze naar huis toe gehaald wordt. Oké, okay, duidelijk. Mevrouw de Vries, dank u wel. Uh, Lilian Marijnissen, maatwerk is niet meer mogelijk... wat die instellingen ook be beloven. Nee, nou, precies wat die mevrouw beschrijft... vind ik wel een aardig voorbeeld. Dat is die instellingen continu roepen van... kom bij ons, want bij ons is het goed geregeld. En dat als jij uh, op het moment dat jouw vader of moeder... of jouw buurvrouw of buurman naar een verpleeghuis moet... dan moet jij er gewoon van op aankunnen... dat diegene in goede handen is. Dat er kwalitatief goede zorg wordt geleverd. Dat er geen valincidenten zijn... Dat er te weinig toezicht is. Dat de medicijnen worden verstrekt door mensen die gediplomeerd zijn. En niet door een uitzendkracht. Leraar, Morgen als is jouw zou de uitdagen daar om de directeur te worden. Van een verzorgingstehuis. Daar en, ik het en, wel dat, weten. Meneer, meneer Koster, heeft u nog een verzorgingstehuis. waar we Lilian manager kunnen maken, de baas? Ja, dat li het lijkt me wel eens goed om er eens een tijdje mee te laten lopen. Ja. En ook eens te laten zien dat er toch ook hele andere verhalen gebeuren. Natuurlijk, uh, iedereen kan wel een geval noemen. maar we hebben het over uh, ruim 200.000 okay. mensen in, uh, in de sector. Ik vind het heel erg van belang. Dat er gewoon meer, nog meer aandacht komt voor cliënten. Gelukkig. Nee, maar meneer Koster, wat ik wil vragen. U geven. bent heel goed. Meneer Koster, u bent heel goed. Want u gaat uw rieden weer afsteken. Maar ik, ik, ik, ik, nee. ik, ik, ik, ik zal even een paar tweets voorlezen. Peter ja. heeft het volgende gezegd: Mijn ouders hebben de afspraak met elkaar dat ze nooit naar het tehuis gaan. Euthanasie dus. Ik ben als de dood dat ze daar terechtkomen. Eline K. Uh, zorggoed, hoe komen ze daarbij? In verzorgingsthuizen is de zorg, het woord zorg, amper waard. Jan, uh, uh, het is een kwestie van prioriteiten stellen. In de zorg gaat heel veel geld naar decorum en management. Dit de kosten van de directe zorg op de werkvloer. Er wordt erg veel geluld, maar de wereld van het management is een ander universum dan die van de uitvoerende zorg. En daar wordt toch de boterham verdiend. Nu is mijn vraag, meneer Koster. Ik heb nog uh, een heleboel van dit soort tweets. Ja, um, het is zo een negatief imago. Wat die ja. verpleegtehuizen hebben. Uh, uh, je kunt u er überhaupt wat aan veranderen. Nou, je wordt er wel eens moedeloos van, maar ik blijf wel doorgaan als ik vorige week een bijeenkomst meemaak in, in Ede met duizend mensen in de zaal die, die uh, laten zien wat voor gastvrijheidszorg uh, in hun organisatie wordt gegeven met, met, met inmen van cliënten die, die meegekomen zijn. Dan, uh, dan heb ik gelukkig weer een uh, fijne opsteken, maar wat mij dan opvalt is dat er dan geen media uh, aanwezig zijn. Ik snap het, dat je natuurlijk vooral de misstanden belicht. Oké, okay, weet u wat, meneer Koster, ik help u meteen. Meneer me Koster, ik... Goeien. M meneer Koster, ik help u meteen. Goedemorgen, mevrouw Gerard. Oh, uh, goedemorgen, meneer Prem. U bent uh, 91 ik... jaar en u ja. bent vol lof over uw verzorgingstehuis? Wat zegt u? U bent 91 ik, nou, jaar... Ik, ik heb een heel positief bericht. Ik woon in een complex uh, uh, appartementen waar mensen boven de 55 mogen wonen. Ik ben 51 en de mensen die het nodig hebben, hebben alle apparatuur... Dat je maar wanneer je iets met je gebeurt op een apparaatje op een knopje drukt. En dan is er binnen no time hulp. Er zijn ook mensen die wat in de war zijn, wat ouderen en die moeten pillen innemen. En dan komt er zelfs vijf keer per dag een verpleegkundige oh. of een, een zorg, euh, zorgvrouw, zou ik maar zeggen. Mevrouw Gerards waar is dit? Controleren. Wat waar, waar is dit te huis waar u zit? Dat is in Veldhoven, in het Rundgraafpark. En hoe dat heet is... het? Hoe heet uw instelling? Nee, dat heet gewoon het Rundgafwerk. Wij wonen allemaal zelfstandig. Ik, ik doe alles alleen. Koken, boodschappen doen. En welke zorginstelling coördineert het? Dat is gewoon een instelling voor mensen boven de 55. Uh, en uh, dus mensen die eventueel ouder zijn, zoals ik, en wat mankeren... die hebben apparatuur, dat heet FIDOM. En dan hoef je maar op een knopje te drukken als er wat met je is. En ik heb een ketting om. Stel dat ik ergens in de badkamer zou vallen, dan druk ik op dat knopje... En dan komt er direct iemand, er is nou. dus een sleutel. Dat is uh, Zuidzorg, meneer Prem, Radekijsjoen, uh, sorry. sorry. sorry. Ja. Uh, dat is Zuidzorg in Eindhoven, Veldhoven. Nou, dat, luisteraar, dat... u ziet het, voor het geval iedereen zegt dat dit een programma is... waar we alleen zanigen en zeuren, gratis reclame voor een goede zorginstelling... die het wel doet, Lilian Zo, Hoe lang ga je nu nog door met deze strijd? Heb je de illusie dat je er iets aan kan veranderen? Ja, nou volgens mij is dat geen illusie. We gaan er iets aan veranderen. En wat mij moed geeft is dat nu ook de zorgmedewerkers zelf zich organiseren. Zelf zeggen de grens is dus bereikt. Dit kan zo niet langer. Ja, en als je hoort twee personeelsleden op 22 bewoners die zware mensen en die zware zorg nodig hebben, want daar gaat het over. Kijk, dat voorbeeld net is natuurlijk mooi, maar dat is een voorbeeld van lichte zorg. Maar wij hebben het over pleeghuiszorg van mensen die 24 uur per dag afhankelijk zijn van een goede zorg en die daar gewoon op moeten kunnen rekenen. En tot die tijd dat dat geregeld is, gaan we hiermee. Oké, okay, luisteraars, ik dank alle deelnemers en de gasten. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers en de stergelden, de financiers van de publieke omroep. Meneer Koster, hartstikke bedankt. Monika, hartstikke bedankt. Lilian Marijnissen, hartstikke bedankt. Zometeen Dorat Negens en Felix Meuters met de gids.fm. Tot morgen. Shalom. Dag. I